De politie heeft een grote internethandel in illegaal vuurwerk opgerold. Verspreid over Nederland zijn zeven mensen aangehouden. Een man bood via internet zwaar explosief vuurwerk aan... waaronder lawinepijlen en mortierbommen. In sommige vuurwerkartikelen zat per stuk een halve kilo kruid. De zes andere verdachten zijn kopers. Het weer. Morgen is het grijs en ongeveer 10 graden. S'avonds gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.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 Dus kom langs of lees de voorwaarden op snsbank.nl. Dit is de SNS-Bank van De Ouders van Raffi. Dan gaan we terug richting Enschede. We zijn 16 minuten onderweg. Jeroen Elshoff en Ronald van der Geer tussen Twente en PSV. Alhoewel, het gaat nu over Feyenoord. Het gaat nu over Feyenoord. Het is 0-0 overigens. Het gaat over Ver en Wijnaldum die elkaar tegenkomen op het veld. In een duel om de bal komt Ver wel heel erg hoog. Trapt ook de bal weg, maar ook met zijn voet... Tegen het hoofd van Wijnaldum, die even naar de grond gaat en behandeld moet worden. Zo, die twee hebben elkaar dan ook weer ontmoet en elkaar even aangeraakt. Niet helemaal uh, de, de wenselijke manier, maar goed. Kennis gemaakt even met elkaar en nu kunnen we weer verder met een wedstrijd die dus uh, buitengewoon uh, levendig is. In een hoog tempo wordt afgewerkt. 0-0, nog altijd te stand de grootste kans voor PSV is geweest. En PSV heeft nu ook het uh, balbezit via Kevin Strootman. Er gebeurde nog wat, wat grappigs bij dat uh, moment, want het was namelijk gewoon een gevaarlijk spel inderdaad van uh, ver. En daar had Vink gewoon een vrij trap moeten geven aan PSV heeft het spel hervat uiteindelijk met een scheidsrechtersbal Maar Mertens al klaar stond om te vuren op doel. En toen ving zij nee, het is een scheidsrechtersbal toen uh, werd Mertens ineens een mannetje heel erg geïrriteerd Richting de scheidsrechter. In principe had Mertens gelijk. Maar die had toch al lang door moeten hebben. Dat, omdat er ook geen muur werd gebouwd van Twente En door Twente. Dat er van een trap geen sprake was. Inmiddels zijn we weer een minuut verder met de ineenvoer aan de linkerkant. Tien heeft dat ver geprobeerd. Is ook ver gekomen. Mag een meter of twintig pakken. Want de bal is weer over de zijlijn gekopt. Door iemand van PSV. Maneleuve in dit geval. En dus mag Tien tien meter voor de middenlijn aan de linkerkant opnieuw gooien. Waar staan de vrije medespelers voor Tien Die zijn in eerste instantie niet echt te vinden. Chatley komt in ieder geval aan, voilà, net als ver. En uiteindelijk heeft Twente de bal met Chatli die opent naar de andere kant. Die bal is wat kort voor Rosales. En de bal terug van Rosales op Michailov is ook wat kort, maar het loopt voor Twente goed af. Met de lange trap van Michailov naar voren waar De Jong het wel verliest van Marcelo. En uh, dik verliest, want Marcelo komt hoog boven het spits van FC Twente uit. Strootman is vervolgens de ontvanger. Het gaat naar de linkerkant. Op de helft nog altijd van PSV, Willems, Marcelo en uiteindelijk naar Isaacson. De Zweedse doelman die hem maar weer eens geeft aan de Braziliaanse verdediger. Marcelo, die een vrije ruimte voor zich ziet. Uiteindelijk de jong ziet komen. En besluit om de bal iets naar rechts te spelen. Daar waar Timothy de Rijks staat te wachten. Die wel met de bal naar voren richting Mertens. Lekkere aanname in één keer. Van de Belg die dan ook door kan. Tindalli tegenkomt. En dan maakt Tindalli een overtreding op Dries Mertens. In de ogen van Pieter Vink. En ontstaat er zo. Dus een vrije trap voor, voor PSV. Aan de rechterkant. Daar waar uh, het strafschopgebied een meter of 10, 15 weg is. Tindalli het niet helemaal eens is met de beslissing van uh, Pieter Fink. Volgens mij heeft hij ook wel een punt. Of volgens mij deed hij niet zo heel erg veel. Maar in elk geval telt hier uh, de wet van Fink vanavond. En nu mag dus uh, Dries Mertens die vrije trap gaan nemen. Maar doet dat niet. Hij gaat dat overlaten aan uh, Kevin Strootman en Mano Leffert. dat zijn de twee die nu achter de bal staan aan PSV's rechterkant. Natuurlijk zijn uh, Marcelo en de Rijk mee naar voren. Staan op de rand van het strafschopgebied als Strootman trapt. Het is een gevaarlijke trap en bijna wordt er gekopt door de Rijk. Er wordt wat geduwd tussen hem en Chatley. Die twee geven elkaar nu een uh, uh, vriendschappelijk handje. En Dat duurtje wat Chatley heeft uitgedeeld is denk ik toch net genoeg om uh, de Rijk een klein beetje uit balans te brengen. Ja, daardoor kan hij zijn hoofd niet goed tegen de bal zetten. En krijgt de Rijk en PSV dus geen echte kans. Overigens staat uh, Mertens nu weer aan de linkerkant. Maar heeft een periode gespeeld aan de rechterkant. Ik denk dat ze bij PSV moeten gedacht hebben. Laten we Mertens ook maar eens tegenover. Team Dali proberen in wat fases van de wedstrijd. Want als je in verdedigend opzicht kijkt, wordt Tindalli toch normaal gesproken gezien als het zwakke punt bij FC Twente. Balbezit voor PSV, Linkerpunt strafstopgebied, Mettens en Rosales. Rosales kan er heel even een voetje tussen krijgen. Maar PSV neemt wel het balbezit over vlak voor het strafstopgebied van FC Twente, Wijnaldum. Dribbelt eigenlijk ook weer naar die linkerkant, dan Willems. Die vrijheid ziet om te schieten, dat wel doet, maar heel hoog. En dus komt de bal terecht in de tribunes achter Michailov, de doelman van FC Twente. Hij schakelt zich dus in, brutaal als die is, op 17 jaar geleverd. Ziet de ruimte en durft dan ook te alleen. Ja, Er zat een, een stuitje in. De bal ging wat omhoog via het gras. En dan kon hij dus de bal niet meer drukken. Hoog dus over de goal van FC Twente. En Michailov gaat een doeltrap nemen. 21 minuten inmiddels onderweg bij een 0-0 stand. Bal van Michailov is lang onderweg en komt terecht op het hoofd van de Rijk. Wat je veel hoort bij PSV is dat de jeugdige Willems 17 pas verdedigend best functioneert. Zijn foutjes wel maakt in wedstrijden. Maar dat gebeurt vaak bij jonge spelers. Maar dat hij vooral wat meer moet leren de rust te bewaren. Als opkomt komt in, in de buurt van het vijandelijke strafschroepgebied. De bal heeft om te schieten. Dat deed hij nu dus wel, maar niet goed genoeg. Balbezit voor Mertens. Aan de linkerkant, daar heeft hij Rosales tegenover zich. Mertens kiest voor een voorzet. Die voorzet is niet onaardig, maar Tafs kopt. En daarachter kan Wijnaldum er net niet bij. Weer een klein kansje voor PSV. Dat laatste minuut er toch meer in de buurt komt van het strafschopgebied van Twente. Van Michailov, die echter nog niet in actie hoeft te komen. Dat heeft hij één keer gedaan in deze wedstrijd. Op een inzet van Mertens in de openingsfase. Verder gaat het tussen deze twee teams. 0-0 is het in de 22e minuut nog aardig gelijk op. Ik dat er twee dus bij PSV staan... die vorig jaar om deze tijd gewoon nog in de Jupiler League speelden. Namelijk bij Sparta, deze Willems... die door Jan Evers al heel vroeg door bij Sparta mocht debuteren. En Kevin Strootman, die daarna natuurlijk een bliksemcarrière kende... verkast in de winterstop naar Utrecht, werd daar international... en is inmiddels eigenlijk een van de gangmakers van PSV. Overtraining gemaakt op de Jong. Ik zie Marcelo nu ook op de grond liggen. Die twee zijn met elkaar in botsing gekomen. Of er is een spierblessure bij de Jong. Fink is daarbij, ja, wat Marcello dan heeft, Hij heeft wat aan de knie. Ik denk, misschien staat hij het wel helemaal los van elkaar. Of ze zijn met elkaar in aanraking gekomen. Er is in elk geval pijn bij beide. Dus ja, ze gaan een duel aan. Dan komt de Jong, denk ik, wat onhandig neer op de heup. En Marcello op de knie. En daar komt de pijn dus vandaan. Ja, het is uh, opmerkelijk. Want eigenlijk doen ze zelf uh, niet zo heel veel verkeerd. Waar uh, de Jong wel een beetje geïrriteerd kijkt naar zijn tegenstander. Maar het was gewoon een behoorlijk mannelijk duel in de lucht. Dat... Uh, Uiteindelijk dus twee slachtoffers heeft opgeleverd. Maar die slachtoffers staan beide weer. Marcelo hinkt wat. De Jong hinkt wat. Ver is zo vriendelijk om de bal die door PSV over de lijn werd geschoten weer terug te schoppen. Naar de doelman van PSV, Isaacson. En die heeft het spel ervan met een bal in de voeten bij Marcelo. Bal naar de linkerkant naar Willems. Willems door op Toyvonen die graag naar de zijkant uitwijkt. Omdat hij daar voldoende door de middenvelders van Twente wordt losgelaten. Nu krijgt hij de bal met een gelukje terug van Brama. die er even tussen heeft gezeten. Maar Twente kan Strootman niet stoppen. Dat doet uiteindelijk Wiskerhof door in te stappen en de bal weg te trappen. Maar dat doet hij in de voeten van Willems. Willems geeft hem mee aan Wijnaldem. Wijnaldem aan de linkerkant van het uh, uh, gebied. Bij uh, Twente speelt hij Mertens aan. Mertens met een voorzet vanaf links. Mertens op Toyfone. Komt er niet aan met het hoofd. Druk nu van PSV. Met nu de bal aan de rechterkant. Nieuwe voorzet over Toyfone heen. En aan het weggroeien van Rosales ook niet goed. Strootman ineens. Bal aangeraakt net naast. Ja, de druk neemt toe van PSV. Nu met de uithaal van Strootman. Die notabene tegen medespeler ja, raakt. Toivonen ja. Die daar nog staat. En zo gaat de bal naast. Ik denk dat het voor Twente prettig is dat die bal via Toivon ernaast gaat. Want Michailov zou wel eens kansloos... Zijn het was een hardschot van uh, Strootman dat sowieso Michailov pas laat zag aankomen. Omdat er dus een uh, groep spelers uh, voor zijn neus stond. En het geluk is inderdaad dat Toivonen die bal toucheert. Dus deze actie van Strootman levert dan slechts een doeltrap op. Die door Michailov overigens wordt genomen. Ver en weer direct bij PSV wordt ingeleverd. Omdat achterin de kop nu wel stuk niet allemaal gewonnen worden door PSV. En er van daaruit, dus door de Eindhovense ploegen, voetbald kan worden. Zodanig zelfs dat Douglas op een gegeven moment een overtreding moet gaan maken. Op uh, Matafs die een bal wil aannemen op hoofd uh, Hoogte. Een duw krijgt, een poor krijgt in zijn rug. vrij trap wordt genomen door Strootman. Meter of tien over de middenlijn in de as van het veld gaat naar Manolev. Die geeft voor vanaf de rechterkant. En dan komt die bal toch gevaarlijk in het strafstopgebied van FC Twente. Daar waar Timothy de Rijk zich onder meer ophield. Maar uiteindelijk heeft Michael of de handen uitgestoken. En die bal dan toch gevangen. Dat was een rare verraderlijke bal die lang onderweg was. Wiskerhoff hoorde zijn keeper aankomen. En ving hem dus ondertussen aan de andere kant. Bijna gevaar voor Chatli. Maar uiteindelijk doorzien door Strootman. Weer Strootman die werkelijk overal is. Ja. ...richting Isaacson en uh, via De Jong over de zijlijn. En dus aan de rechterkant mag PSV gaan gooien. Beste man van het veld, zeker aan de kant van PSV is de roodman. Dat was hij dus ook al in die vorige wedstrijd hier in Enschede. Maar toen ging het uiteindelijk mis omdat hij met een tackle... Op de jong te fel inkwam volgens scheidsrechter Blom. En dus moest inrukken. Nu gaat hij gewoon verder waar hij voor die rode kaart toen was gebleven. Het uitblinken aan de kant van PSV. Nu het bal bezit voor Labiat. Labiat speelt Manolev in. Aan de rechterkant. 10 meter voor de middenlijn. Haalt Manolev de bal eruit. Dat betekent dat hij teruggaat naar de Rijk. De Rijk speelt breed op Marcelo. Marcelo... ...loopt uh, eigenlijk wandelend met ballen al over de middenlijn... ...en betreedt zo de veldhelft van Twente. Willems kiest ervoor Marcelo weer aan te spelen terug op de eigen helft... ...en zo laat PSV de bal nu even rondgaan met opnieuw Marcelo. Marcelo terug op Strootman, goed meegegeven. Strootman aan Toivonen. Daar is wel een uh, dreigende situatie mogelijk voor PSV... ...met Wijnaldum aan de rechterkant, maar dan moet hij wel langskomen. En dat lukt hem niet, terug naar Toivonen. Het is breien en breien, maar het wachten is tot er een keer een trui uitkomt... ...in de 26 e minuut voor PSV. De bal bezit nu weer voor Marcelo. Dan maar eens op deze manier uh, proberen. Marcelo lompt en flirt met de linkerkant. Geeft de bal aan Willems. Willems dan weer even achter het Zambay langs. Richting uh, Marcelo. Marcelo staat nu wel over de middellijn. Meter of drie speelt Matafs aan. Oh, die was even langs Douglas. Maar dan kan uh, Douglas de lange Braziliaan zich herstellen. Vervolgens met lange stappen voorwaarts. Richting de middellijn aan de rechterkant. Ja, steek op John. Dat lijkt logisch. Willems zit daartussen. Maar uiteindelijk Jansen toch richting John. Aan de rechterkant. Snaps op in. Komt nu naar binnen. Wil een steekbal geven op de jong die daar wel staat te wachten. Maar er zit de brede borst van Timothy de Rijk tussen... en voorkomt daarmee dat de Jong gevaarlijk kan worden. Goed ingegrepen door de Belgische verdediger van PSV. En PSV wordt nu op eigen helft opgejaagd door FC Twente. Jansen op Strootman. En dan is Jansen iets agressief. Is er een overtreding gemaakt in de ogen van Pieter Vink. Hij krijgt PSV op eigen helft. Aan de linkerkant de vrijtrap. Ik moet zeggen dat ik vind dat het spel van PSV er wat verzorgder... en rustiger uitziet in de laatste 10 minuten. En Twente eigenlijk niet in de buurt komt... ...van Isaacson, omdat de laatste paas op de laatste actie eigenlijk iedere keer mislukt. Zo ook bij John, want er had toch veel meer ingezeten dan er zojuist uitkwam voor FC Twente. Nu de bal ingespeeld, richting Matas. Daar zit Douglas tussen, maar die kan de bal niet in bezit houden voor Twente. En dus is Wijnaldum in de middencirkel nu degene die draait en de linkerkant vindt waar Mertens staat. Maar die heeft geen controle, dat gebeurt er niet zo vaak. Moet het juist hebben van zijn techniek. Nu springt de bal van zijn voet over de zijlijn en mag Rosales gooien. Rosales doet dat richting Leroy Ver. Maar dit is allemaal voorspelbaar en lang onderweg. Waardoor PSV er via Wijnaldum tussen kan zitten. Mertens vervolgens gevonden. Die komt wat naar binnen. Dan Toivon in de as van het veld. Speelt Mertens weer aan. Dit is een goede combinatie. Pas op Labiat aan de rechterkant. Is wel iets te hard bij de achterlijn. Tindalli en Labiat in een duel. Ho gaat uiteindelijk over de achterlijn. en Als laatste geraakt door Tindalli. Dat vindt tenminste de grensrechter, het de publiek is het daar niet mee eens. Dat hoort u, u hoort wat fluit op de achtergrond. En na 27 minuten bij een 0-0 stand mag PSV voor de tweede keer in deze wedstrijd de corner gaan nemen. Dat gaat Kevin Strootman doen. Labiat laat het aan zijn middenvelder over. En dus gaat de luchtmacht van PSV zich weer voorin melden. Luchtmacht bestaande uit Marcelo en de Rijk. Waar Wijnaldum voor de neus van Michailov gaat staan, komt nu de trap op Marcelo. Die het hoofd er tegenaan krijgt. Maar niet lekker genoeg. En dus uh, ja, dwarelt de bal eigenlijk min of meer naast. En ook een tikje over de kruising. Zit er een beetje tussenin dus. En Marcelo gaat terug. Maar toch weer een kansje voor PSV. Dat gevaarlijker is, dreigender is. In het eerste half uur van de wedstrijd. Waar we bijna zijn aanbeland. 28 minuten zitten erop. 0-0 tussen Twente en PSV in deze bekerwedstrijd. Die belangrijk is voor beide. Zoals gezegd. We hebben een mooie historie als het gaat om onderlinge resultaten in de beker. Dit is de negende ontmoeting. Vijf keer won PSV. Drie keer won Twente. Waaronder twee keer naar strafschoppen. Dat was de finale van 2001 tegen PSV dus. En de 7-6 van vorig seizoen. En die andere, één overwinning in de reguliere speeltijd. Daarvoor moeten we lang terug naar 1977. Hoe oud was jij toen, Ronald? In 1977 was ik 12. Ik werd geboren. Dan weten we ook gelijk hoe dat... Uh... Hoe, die, ons zit, hoe die verhoudingen liggen. Tooi van met het balbezit. Richting uh, Matas. Op de helft van uh, FC Twente zijn we inmiddels in de as van het veld. Matas nog 10 meter voor het strafselgebied. Speelt Mertes aan. Die staat erin. Schot in één keer aan de redding van Michailov. De tweede keer dat de dus redden moet optreden namens FC Twente. En de tweede grote kans voor PSV. En dan snijden ze toch als een heet mes door de boter. Er wordt uiteindelijk keurig Mertens vrijgespeeld aan de linkerkant van het strafschopgebied is dus het schot niet onaardig. Maar de redding van Michailov formidabel. En daarmee voorkomt hij dus een treffer van PSV. Maar PSV is de ploeg die in elk geval nog wat dreiging heeft. Want uh, Isaacson, nou dus wat terugspulballen, heeft nog helemaal niets te doen gehad. Twente probeert op het middenveld wel te storen. Slaagt daar bij tijd en wijle in. Maar vanuit dat storen ook. Nog eens tot voetbal te komen is een probleem voor het helft van Adriaanzen tot nu toe. Het voorzet vanaf de rechterkant, maar Tafs niet. En dan kan Twente nu misschien een keer counteren. Als Brama tempo maakt met de bal, speelt hij aan de rechterkant Rosales aan. Alleen de Jong en John voor. Er volgt dus een lange bal die zwak is van Rosales. En dus gemakkelijk verdedigd kan worden door Willems. Die vindt de combinatie met Strootman, die hem teruggeeft naar Willems. En Mertens. Mertens speelt op zijn beurt weer zwak in op Toijvonen. Daar zit de aanvoerder van Twente tussen Wischerof. En zo heeft Twente de bal aan de rechterkant van het veld. Met Brahma die moet terug inspelen op Jansen ja. die weggelopen is. Maar omdat Brahma zo lang wacht, de handelingssnelheid veel te laag is. Staat Jansen die al lang vertrokken was uiteindelijk buitenspel. Dat is voor Twente dood in noodzonde. Eigenlijk zag iedereen in het stadion het. Want Jansen stond met zijn armen open te zwaaien. Wil de bal hebben van Brahma, maar Brahma doet er te lang over. Ja en dat wordt eigenlijk wel wat vaker gezegd van Wout Brahma. Als het gaat om handelingssnelheid dan mist hij net de echte top... En dat zie je eigenlijk hier. Het werd pijnlijk duidelijk ook in de Europese confrontatie met Benfica. Onder meer. Toen hij dus op alle fronten werd afgetroefd. En hij de man was die eigenlijk heel veel balverlies leed. En op die manier ook Benfica in het zadel hield. Met name hier. De wedstrijd in uh, Enschede. Nu ziet hij dus ook weer niet goed. En daarmee is de eerste kans die eventueel had kunnen ontstaan. Voor Willem Jansen. En dus voor FC Twentum. Zeepro op geholpen. PSV heeft inmiddels weer balbezit. Met Marcelo nog op eigen helft. Paas vervolgens uh, drie, vier meter over de middellijn. Aan de linkerkant. Daar staat Mertens. Aannemen, terugspelen op Willems. Dan Strootman. Ja, die overschat dan een beetje de energie. Van Mertens, stuurt namelijk Mertens aan de linkerkant weg. maar tas gaat er wel achter die bal aan, maar dat was niet de bedoeling. Uiteindelijk uh, verovert PSV wel op inzet, de bal weer op Rosales. En komt Toivonen misschien in schietpositie? Nee. Radschaps op gebied, daar is het schot van Wijnaldum en weer Michailov. Dit is de derde keer dat uh, Michailov zich kan onderscheiden in deze wedstrijd. Maar dat wil je als keeper niet graag. Je wil gewoon dat je elftal goed speelt. Maar duidelijker is dat uh, Michailov de reddende engel is voor FC Twente. Moet hij zo weer doen, want daar is PSV weer. Labiat aan de rechterkant van het strafgebied. Waar Rosales op de grasmat uh, ligt, gaat uh, PSV verder. Combinatie uh, waar uiteindelijk Labiat niet aankomt. Omdat hij wordt gehinderd. Reglementair, zegt de scheidsrechter. Want er wordt niet gefloten voor een overtreding. En dan trapt uh, Michailov de bal uit. Waar hij misschien de bal beter uh, ver weg had kunnen trappen. Zodat Rosales behandeld had kunnen worden. Maar Twente kan nu door omdat Rosales Zaal is Hinken weer staat. Tempo gaat omhoog met John nu die niet langs Wilms komt. Wilms houdt voorlopig uitstekend stand tegen Ola John. Maar toch nog even terug naar die uh, kans zojuist die uh, we zagen waar Michailov dus redding op bracht. Dat ontstond na een fout van uh, Rosales omdat Mertens er bovenop zat. Rosales het veel te makkelijk opnam. En als Twente ook fouten gaat maken dan wordt het helemaal wat gemakkelijker voor PSV. Maar gelukkig voor uh, Twente is er één in topvorm. Dat is die doelman Michailov, 23 jaar, Bulgaar. En de vraag is eigenlijk als die blijft keepen zoals hij keept. Hoeveel seizoenen er hier nog hier... Uh... ...zal zijn van de graagruchte dat vele clubs hem willen hebben. Ja, in Engeland, onder meer daar waar hij al eerder onder contract stond bij Liverpool. Gaat er gaat gewisseld worden overigens bij FC Twente. Tim Cornelissen komt in het elftal voor Rosales. Jeroen zei al eerder, die zat even op de grond. Volgens mij een spierblessure opgelopen en kan niet verder. Tim Cornelissen komt er voor hem in. En Cornelissen gaat uiteraard rechtsachter spelen. speler die gehaald is als in voor Rosales. Aan het begin van het seizoen alles mocht spelen. Meer omdat Rosales nog wat in Zuid-Amerika actief moest zijn met zijn land. Venezuela. Maar zijn plekje dus is kwijtgeraakt. Nu dus in deze wedstrijd aan de bak mag in de achtste finale van het Inzetten plekje in de kwartfinale. Het is nog nog 0-0. Maar de kansenverhouding is toch echt 3-0 in het voordeel van PSV. Ja, volgens mij is Cornelis deze week ook wat ziek geweest. Dus uh, eens kijken hoe lang hij het volhoudt. Hij moet het dus wel een klein uur vol gaan houden. Maar ja, daar staat hij nu helemaal voor. Als hij niet fit was geweest, dat Adriaan hem vermoedelijk ook niet op de bank laten zitten. Nu moet hij dus aan de bak de Alkmaar. De nou, alternatieven zijn er ook niet nee, voor de recht. Daarom, daarom moet hij wel met Willems, die aan de bal is bij PSV, terug op Isaacson. Die nog niet veel te doen heeft gehad. De bal naar de Rijk. En de Rijk heeft zeer van ruimte voor zich om op te lopen. Om op te stomen en iets te bedenken. Het bedenken wat hij doet is het inspelen van Labiat. Dat betekent dat Manolev aan de rechterkant ver is doorgeschoven. heeft ook aangespeeld. Die kaatsje terug op de Rijk. Zo is de rust nu achterin even bij PSV. Dat nu opbouwt via Marcelo. Op de eigen as. Halverwege de eigen helft van PSV gaat de bal even rond. Terug naar de Rijk. Waar zijn? De ruimtes voor een opening die zijn niet ver weg. Dus is het strootman die kaatst. Marcelo die de bal terugkrijgt. En als Chaffley druk zet, gaat de bal helemaal terug naar Isaacson. En dan is Willems Vrij aan de linkerkant. Aanname van de jongen linksback. Bal weer terug naar Marcelo. 3, 4 meter voor zijn strafsofgebied. Stoot vervolgens wat op. De jongen onderkent dat en gaat stoorden. Dan moet Marcelo afspelen richting Toijfone. Weer uitgeweken naar de linkerkant. Komt er wel aardig door. En dan komt hij Brama tegen. Brama steekt het been uit. Maakt een overtreding op Toijfone. Vink staat daar met de neus bovenop. Het gebeurt allemaal een metertje of vier, vijf over. De middellijn heen, iets aan de linkerkant. PSV dus, een vrije trap. Maar Twente staat weer hergegroepeerd. en staat dus met elf man achter de bal. Als de Rijk wordt aangespeeld op de middellijn... steekt de bal maar eens naar Wijnaldum met Tindalli in zijn rug. Wijnaldum, misverstandje met Manolev. Ja, die gaat diep. Die komt als een soort locomotief voorbij. En dan wordt die bal achter hem gespeeld. Dat voelt heel lullig. Zo zal Wijnaldum zich lullig voelen. Maar ook Manolev, bal gaat wel over de zijlijn. En twaait Tindalli, die dus een... een ja, een aantal tegenstanders al heeft uh, gehad. Twee om precies te zijn: Mertens en uh, Labiat. Die uh, Tindali mag nu gaan ingooien aan de linkerkant. Doet dat een meter of tien voor de middenlijn op het hoofd van Ver. Maar uiteindelijk wordt er doorgekopt richting de verdedigers van PSV. Hij, die zijn hele leven voetbalde bij Twente, is er maar eens even rustig bij gaan zitten. De coach van PSV, Fred Rutte. En ziet dat zijn elftal nu de volgende aanval gaat inzetten. Met Toivonen die de combinatie inzet met Strootman. Maar de bal terug van Strootman op de aanvoerder van PSV is niet goed. Valt achter Toivonen. En dus uiteindelijk. Het uitverdedigen van Twente. Ver weg waar eigenlijk alleen de jongen al uh, de hele eerste helft op een eiland staat. En er dus nu ook niet bij kan. En dus heeft PSV de bal al weer terug in bezit bij Marcelo. Marcelo speelt Strootman in. Strootman terug op Marcelo. Iedere keer als Twente druk probeert te zetten. Want dat probeert Twente wel. Heeft PSV de rust om de bal rustig rond te spelen. En altijd is er wel een vrije man. Als hij vooruit niet gevonden wordt dan gaat het gewoon rustig terug. En zo oogt PSV volwassen. En beter in deze wedstrijd met nog 10 minuten in de eerste helft. 0-0. De eerste helft die wel aan te omvliegen is. Met dus drie mogelijkheden voor PSV. Met nu uh, balbezit voor Willems. Steekt uh, de bal met bal al de middellijn over. Speelt dan Mertens aan. Die wordt afgetroefd door Cornelissen. Op zijn beurt wordt Cornelissen weer afgetroefd door Mertens. Geen overtreding, want daar is het fluiten voor vanaf de tribunes. Combinatie PSV tussen Matas en Mertens. Mertens wordt dan niet bereikt. En uiteindelijk kan Douglas nu de bal wegroeien uit zijn eigen strafschopgebied. Nee, gaat naar de rechterkant. En dan een lange bal die Willem Jansen goed aanneemt. Want daarmee uh, stuurt hij Strootman het bos in. Nu is er ruimte voor Jansen. Is de middellijn overgestoken. Gaat de drukte in. Speelt de jongen aan. Dat zie en de Rijk zit er weer tussen. Allemaal weer uit de aanval van FC Twente. En PSV kan weer overnemen met Labiat die wat aan het zwerven is geslagen. Uiteindelijk Strootman vindt. Dan kan Manolev aan de rechterkant. Die staat, uh, slaat Strootman over. Wel namelijk terug. De rust wordt gevonden bij Marcello. Uitstekend verdedigend werk van de Rijk. Want het instappen op die harde inspeelbal was zo makkelijk nog niet. Goed doorzien, goed geanticipeerd door de man die overgekomen is van Ado Den Haag. Lang niet altijd speelt, maar als hij speelt de laatste weken het toch zeker steeds beter en beter doet. Balbezit voor PSV, voor Willems die de bal inspeelt op Marcelo. Marcelo, 10 meter over de middellijn, vindt Matafs. Matafs met Wiskerhoff in zijn rug. Matafs draait gevaarlijk weg. Zoekt naar de ruimte aan de rechterkant voor een opening. Vindt hij bij Manolev, Zij het wel wat terug. Manolev, inspeelt op Wijnaldum. Dan moet Wijnaldum gaan. Wijnaldum is er door, het vastpakken van. Tindalli wordt uh, misschien wel gezien door de scheidsrechter. Maar niet boord. Dat is een fout als Wijnaldum naar schiet. En dat doet hij dan hard voor langs. Wat maakt die uh, handige Wijnaldum met de spelers van Twente dan lastig? Want tot twee, drie keer toe lijkt uh, Wijnaldum de bal kwijt te zijn. Maar eerst troeft hij Tindalli af. Dan vervolgens Ola John. Dan heeft ook Wiskeroff niets in te brengen. En dan komt er uiteindelijk het schot van Wijnaldum. Waar de vingertoppen van Michailov nog tussen zitten. Het wordt dus een hoekschop. En dan kunnen we zeggen, weer een goede redding van Michailov. Hij is degene die Twente op de been houdt. Wat een paniek zeg achterin bij FC Twente. Nu wordt die corner vanaf de linkerkant kort genomen. Mertens op Wijnaldem, maar iets te kort. Cornelissen zit daar bijna tussen. Dan uiteindelijk toch weer de bal richting Mertens. Die wordt nu naar de grond getrokken door Jansen, maar Twente komt eruit via Cornelissen. Niet gefloten dus. Maar eruit komen is één, maar verder voetballen vanaf dat moment, dat is twee, want Strootman pakt de bal rond de middellijn weer op. En daar staat ook nog uh, Manolev even aan een van hem vreemde linkerkant. Gaat ook als een haas nu weer terug naar de rechterkant. Met de bal aan de voet. Komt hij de as van het veld uiteindelijk de rijk tegen en zegt hier heb je hem. Ga jij het maar bedenken. Dan ga ik weer naar mijn plekje. De rij kan vervolgens wel wat meters maken op de helft van PSV. Maar die durft het ook niet aan. Al gaat naar Manelef. Die steekt op. Tafs staat op de rechterpunt van het stadsopgebied. Met Douglas in zijn buurt. Komt toch tot een schot in de handen van Michail. 37, bijna 38 minuten gespeeld. Uh, nog een paar seconden. En dan zijn we in ieder geval verder gekomen dan gisteravond. Want dat was in de Arena het moment voor een of andere mafkees Om het veld te betreden en de doelman van AZ aan te vallen. Voorlopig zijn er hier nog geen aanwijzingen. Dat iemand anders hetzelfde heeft bedacht. Gelukkig maar, want de sfeer is hier fantastisch in de grosvesten. Mooie ambiance in deze topper, waarin PSV tot nu toe wel de betere is op het veld van Twente. En dat is uh, natuurlijk goed, maar gewonnen heb je hier, ook als je beter bent, niet zomaar. Want Twente verloor dit seizoen thuis nog niet. De laatste thuisnederlaag was op 7 april in de Europa League tegen Villarreal. Werd het toen 1-3, maar dat was eigenlijk in de eerste wedstrijd al gespeeld. Maar toch, op papier is dat de laatste thuisnederlaag voor FC Twente. De bal, die, als u zich vraagt, waar is die? Die is over de zijlijn gegaan aan de PSV's linkerkant, vlak bij de cornervlag. Via Ola John, overigens. Dus PSV mag ingooien via Jetro Willems. Die weet dat Marcelo bij hem in de buurt is. We zijn van het strafzoekgebied. Marcelo wordt bedankt door de jonge linksback. Want die willen het liever ver en naar voren proberen. Op het hoofd van Toijfonen bijvoorbeeld. Die wordt gedekt door Cornelis. Cornelis komt de bal over de zijlijn. En is er dus sprake van terreinwinst voor PSV. Want Willem gooit weer nu halfweg zijn eigen helft. In de voeten van Matas. Knappe aanname. En ook nog eens een keer in de voeten van Mertens. Die dan verplaatst. Iets te nonchalant. In de voeten weer van zijn boezemvriend. dat Chatli. Die aan de andere kant speelt. Die stuurt vervolgens de jong diep. En de vlag gaat omhoog voor buitenspel. En ook dit moment voor PSV of voor Twente is. Is dus weer ten einde. Geen angst dus voor uh, PSV, dat eigenlijk geen kind heeft aan uh, FC Centen, Naar hartstikke dus kan aanvallen, combineren en kan verschijnen voor uh, de vijandelijke goal. Er wordt iets omgeroepen wat op applaus kan rekenen. Een klein meisje was de moeder kwijt, maar oh. de speaker uh, die dat eerder uh, liet weten, meldt nu dat beide weer herenigd zijn. Ach, wat een prachtige kerstgedachte toch? Ja, het is een liefdevolle reactie van de mensen hier. Ik uh, hoor uh, de prachtige kerstbellen en ik zie het sneeuwfokje afvallen. Zo ben jij hè. En dat allemaal bij zo'n prachtige wedstrijd. Snel geraakt, licht emotioneel. Nog uh, vijf minuten tot aan de rust met de PSV 0-0. Babs zit voor Willems aan de linkerkant van het veld. Speelt Toyvonen in Toyvonen met een kaats op Strootman. Strootman op Mertens. Het is allemaal één keer raken bij PSV. Maar Matafs doet dat ook met het hoofd. Het vervelende voor Matafs is dat uh, de combinatie die hij in zijn hoofd had... en de moeilijke looplijn die er voor hem lag... door niemand wordt begrepen. Want Strootman ging precies de andere kant op. En dat betekent dat Twente de bal terug heeft, Dat Michailov een doeltrap mag gaan nemen. En het is aan het tempo van Michailov te zien dat Twente lijkt te denken. van: Nou, als wij de rust halen met 0-0. Dan kunnen we daar eens lekker over gaan praten met een bakje thee zometeen. Daar kunnen wij we zomaar wel eens genoegen mee gaan nemen. Maar dan moet het nog wel vijf minuten volhouden. Met andere woorden, PSV is de betere ploeg in de eerste helft. En PSV krijgt nu wel een vrije trap tegen aan de linkerkant van het veld. Omdat de Rijk daar een overtreding heeft gemaakt. Vrij trap is genomen. Balbezit voor Jansen. Precies op de middenstip. Hij speelt naar de rechterkant en staat Tim Cornelissen te wachten. Heeft wel wat vrijheid. PSV plooit nu terug. Wiskerhof gevonden. Dan kan Twente misschien eens wat gaan combineren. Wilde ik zeggen. Op de helft van PSV. Daar zit in eerste instantie alweer Strootman tussen. In tweede instantie Mertens. Als de bal toch naar Cornelissen gaat. En dus neemt PSV weer over. Kans nu voor een snelle uitbraak. Toyvonen. Strootman. Maar die niet opgesloten. Gaat naar Mertens. Die staat op eigen helft aan de linkerkant. Verder terug naar Willems. En Willems nog verder terug naar Isaacson. Ja, in zo'n fase moet je ook geen risico nemen. Het ging niet. Men stond vast. Geen ruimte voor de counter. Nu probeert PSV het via de Rijk. De Rijk wordt ook opgejaagd. Door dat komt er wel uit. Nee, niet in de voeten van Cornelissen. Nou maar ja, Cornelissen ziet dan zijn bal uiteindelijk weer belanden in de handen van uh, Isaacson. Die op dit uh, gladde veld nog even naar de grond gaat. En dan bijna met ballen al buiten het strafstofgebied glijdt. Maar bijna niet helemaal. Net voor de lijn heeft hij uh, de bal uiteindelijk toch te pakken. Heeft vroeger met uh, vleugelaanvallers. Het is natuurlijk de bedoeling dat veel over die uh, zijkanten gaat. Maar we kunnen toch constateren na 42 minuten dat vooral Twente daar niets aan heeft bijgedragen. De zijkanten met John en aan de andere kant Lee. Nee, die hebben het nog niet goed gedaan. Hebben het de backs nog niet moeilijk gemaakt. Waar aan de andere kant Mertens er af en toe langs is geweest. En vooral Tindalje het lastig heeft gehad. Maar kansen vanaf de zijkant? Nou nee, dat hebben we nog niet echt gezien. Balbezit voor Mertens. Terugknok is er van Ola John. Die 10 meter over de middenlijn aan de rechterkant de bal heeft voor Twente en De Jong inspeelt. John is op avontuur gegaan, want krijgt de kaats van De Jong terug in zijn voeten. Maar als hij dan uh, te veel tijd neemt tussen twee PSV's in, is het resultaat dat Wijnaldum de bal heeft. Aan de linkerkant van het veld weg is voor PSV. Nou ja, weg is een groot woord, want hij moet terug. Omdat het verdedigende werk van Brama dusdanig lastig is dat uh, PSV van achteruit opnieuw moet beginnen. PSV is feller, agressiever, wint uh, meer duels en komt daardoor ook meer uh, aan het uh, voetballen toe. De Rijk nu. Een lange bal richting Mertens. Die zou dan in één tijd langs Cornelissen kunnen. We zijn inmiddels aan de linkerkant. De hoogte van het strafschroepgebied. Rechterbeen. Mertens. Voorzet. Die Toyvonne laat lopen in het strafschopgebied. Dan kopt Tindalli weg. In zijn rug stond uh, Labiat. Dus dat was een goede ingreep van de linksachter van uh, Twente. Vervolgens uh, de afvallende bal weer voor, Twente, of voor, uh, voor PSV. De Rijk. Marcelo. Maar weer naar Mertens aan de linkerkant. Ja, probeer het maar eens. Nou, die staat nu te kijken. Zie dat er eigenlijk geen beweging is. Nou, dan maar weer terug naar uh, Jetro Willems. Die weer wat verder terug naar Marcelo. Marcelo, Breed op de Rijk. We zitten in de 43ste minuut. Sterker nog, die 43ste minuut zit er bijna op. Dus hebben we het over de laatste minuten van de eerste helft. Uh, waarin het dus 0-0 staat. Twente eigenlijk geen één kans heeft gehad. PSV meerdere. Maar Michailov heeft ervoor gezorgd dat er nog geen doelpunt op het scorebord in de te staan. Bal gaat terug van Marcelo naar Isaacson. Doorjagen is er nauwelijks van de Jong. Dus kan Isaacson zijn tijd nemen voor een trap naar voren. Die wordt binnengehouden door Manolev. Maar prettig genoeg voor Twente. Kopt hij de bal in de voeten van Jansen. Kan Twente dan vlak voor rust nog weg met Chadli. Dat is een goede voorzet. Daar komt de jong met een hoofd. Maar die kan er niet bij. aanval gaat verder. Aan de rechterkant van het veld met John. Die wordt neergelegd door Labiat. Die klaagt richting de scheidsrechter. Maar het lijkt toch overduidelijk dat het gewoon een overtreding is van de buitenspeler van PSV. Die helemaal mee terug is aan de andere kant staat. En vervolgens toch John heeft neergelegd omdat hij ongecontroleerd inkomt. Het lichte knietje tegen het bovenbeen van John aan is genoeg. Nou ja, misschien ook nog een duw om John omver te krijgen. En dat betekent dat in de 44ste minuut het nog een aardige plek is voor een vrije trap voor FC Twente. Het zou tegen de verhouding in zijn, Ronald, als okay. hij zou vallen. Ja, maar daar hebben de wel recht rechtmaling aan. Ola, John staat achter die vrije trap. Die is een soort strafcorner, maar dan wat verder het veld in. Natuurlijk bijna iedereen van Twente voor Isaacson. Bal gaat terug, dan kan Cornelis schieten. Maar dat schot wordt geblokt door Strootman en wordt vervolgens door Mertens de lucht ingeschoten. En houdt hij hem dan nog binnen? Ja, hij komt hem achterwaarts. Weer in de voeten van John. John met een voorzet vanaf de rechterkant. Daar komt bij de eerste paal Wistelhof. Bal wordt teruggelegd door Chabli. Maar dan is er al gefloten Achter. en gevlakt. Dat die bal achter is geweest en is dit moment voor Twente voorbij. Het zal het laatste dus een beetje zijn wat we meemaken in het eerste bedrijf van deze wedstrijd. In de achtste finale van het bekertoernooi. Overigens is het een vlag signaal meer dan terecht. Want die bal is inderdaad compleet achter de lijn met Chad Lee en al. Maar het zag er even dreigend uit. En dat kunnen de mensen hier op de tribune van de Veste wel gebruiken. Want zoveel is er niet te genieten geweest wat betreft de thuisploeg. Isaac Som neemt nog een doeltrap. We gaan richting de rust bij 0-0 stand. 15 seconden nog. En ik denk eerlijk gezegd uh, dat er geen extra tijd aan deze wedstrijd wordt toegevoegd. Maar misschien toch een minuut. Want ik zie nu dat de vierde official toch uh, zo vriendelijk is om het bord te pakken. Dat zal hij niet doen als er nul op staat. Dus mag Twente nog een keer. Als Willem Jans eraan dreigt te komen. Maar Marcel wordt tussen zit. En een er wordt weggetrapt door Isaacson. Twente zowaar nu met wat druk. Eén minuut inderdaad extra tijd. Die minuut is ingegaan. Als Twente een vrije trap krijgt na de overtreding van Strootman op de Jong. Die vrije trap snel is genomen. Dat heeft... Uh, Twente niet handig gedaan, denk ik. Want het was een positie waarvan je zou kunnen zeggen... ...Ramham is in één keer op het hok van Isaacson. Maar Twente dacht slim te zijn door hem snel te nemen. Maar deed het slordig. Cornelis nu met een voorzet. Isaacson met één vuist. Krijgt de bal weg. Opnieuw ingebracht door Jansen. Daar gaat de jong dan achteraan. Met Ferdi die daar ook in de buurt is. En zo wordt het nog een hoekschot. Nou, we zien zomaar in de laatste minuten van de eerste helft, ...nu ineens dat het spelbeeld zich draait. En daar Twente ineens aanvalt en PSV verdedigt. Bedankt aan de blessure bij Wijnaldum en bij Rosales. Want dat hij gezorgd voor enig oponthoud. En de wissel die volgde Cornelissen voor Rosales en in die extra tijd krijgen we dus nu nog een corner omdat Marcelo de bal als laatste raakt. Ola John met die corner vanaf de linkerkant. Het is het de allerlaatste. De bal komt laag bij de eerste paal. Dus een hele slechte corner door Wijnaldum. Weer het veld ingetrapt. Langs Pieter vindt die dan denkt. Mooi moment om een einde te maken aan een belevingsvolle eerste helft tussen Twente en PSV. Vier grote mogelijkheden voor PSV. Maar Michailov was een lelijke sta in de weg. En Twente Eigenlijk pas gevaarlijk in de laatste anderhalve minuut voor de rust. 0-0 is de ruststand in, in het Ik Caswell en Joe Jackson. Binnenkort de uitzendingen van de top 2000... ...met Matthijs van Nieuwkerk... ...en daarin onder meer een opmerkelijk portret van die Joe Jackson. Het nummer heette Happy Ending. Wij gaan door met de sport. 2011 was een prachtig jaar voor het Nederlandse golf. Bij de vrouwen brak Christel Bouillon door... ...met haar eerste toernooizegen. ...en bij de mannen presteerde Jos Luyt hetzelfde. Daarnaast slaagden jonge spelers als Reinig Sexton... ...en Taco Remkes erin om een plaats... ...op de European Tour te bemachtigen... ...waardoor het aantal Nederlanders volgend jaar... ...maar liefst uitkomt op zeven. Vanavond worden Bouillon en Luijten in het zonnetje gezet als golfers van het jaar. Ragnar Niemeijer is ook op het feest in Hotel Huisterduin in Noordwijk... en hij sprak, denk ik, met een vlinderdasje om met enkele hoofdrolspelers. Dit heet Feest vanavond, uh, met een glaasje witte wijn en een smoking. Ik zie bij jou, Renier Sexton, geen strikje, maar dat zien we door de vingers of zo? Nee, die is binnen. Die, die had ik niet, dus mijn, iemand heeft hem meegenomen voor me. Dus die, uh, die ligt binnen. Deze avond geldt eigenlijk een beetje als het, de afsluiting van het golfjaar in feestelijke stijl. Het wordt steeds feestelijker, want vorig jaar droegen we nog een pak en nu is dat uh, ja, zwart-wit geworden. Over een feest gesproken, je mag dit voor jou absoluut een feestjaar noemen. Want jij bent een van die jonge jongens, jong, die zich uh, ja, genesteld heeft op de European Tour. Hoe is dat? Ja, het is voor mij was het al sowieso een heel goed jaar geweest. Ik speelde wel op een andere tour, maar het was sowieso een succes voor mij dit jaar. En uh, ja, dat ik nu uh, volgend jaar op de Europese Tour, uh, dat was misschien... Uh, ja, een beetje onverwachts, maar uh, nee, dat is super. Dat is precies waar ik heen wil. Dus, uh, nee, goed. We kennen jou een beetje van de, de grote toernooien die je een aantal jaar geleden hebt gespeeld. Als winnaar van het, van het Britse Amateur Open heb je zelf de ja. Masters mogen spelen. In Amerika toen heb je eigenlijk ja. ook al geroken aan het hoogste niveau. Dan kan ik me voorstellen als je ja, op een lager treetje zit dat je het kostte wat het kost, zo snel mogelijk omhoog wil, toch? Ja, daar had ik ook een beetje moeite mee, als je het zo kan zeggen. Als je daar hebt gespeeld, dan was het een beetje moeite voor mij om terug te komen. Maar... Uh, Nee, ik, uh, ik speel nu veel beter dan toen en uh, ik heb veel dingen geleerd en dus ik ben klaar voor het komende jaar. Ja.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 Het is goed dat er voor Christel een aparte vrouwenprijs in het leven is, is geroepen. Uh, ja, je hebt dit jaar een toernooi gewonnen en dat, dat werd zo'n kwestie in Golfland. Kun je uitleggen ja, hoe, hoe die druk op jou geweest is? Nou ja, ik, ik legde de druk eigenlijk bij mezelf neer. Omdat ik zelf een paar keer heel dichtbij was geweest om een toernooi te winnen. En uh, ik maakte eigenlijk elke keer wat kleine fouten op het einde waardoor ik net misgreep. En uh, ja, dan leg je eigenlijk steeds meer die druk op, je, op jezelf neer. Terwijl je hem, uh, als je de eerste keer pakt, dan ben je er vanaf.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 zodat ik daar, als ik daar goed speel, kan kwalificeren voor de Rijdencup. Wat ook dit, doel dit, is. Dit is bloedserieus, dit voornemen. Ja, nee, het is zeker serieus. Ik weet dat ik, dat ik absoluut heel goed moet spelen. En dat ik waarschijnlijk twee toernooien moet winnen voor de Rijdencup. Maar als ik zo kan spelen als afgelopen jaar. En het dan wel op de, op de juiste momenten af kan maken. Ja, dan had ik er ook zomaar drie kunnen winnen de afgelopen jaar. Dus, dus ik, ja, wat ik zeg. Het is, het is, een, het is een lastig doel, een moeilijk doel. Maar ja, dat is ook de uitdaging om, om er vol voor te gaan. Ik heb verschillende mensen gesproken. Jeroen Stevens, de directeur. Van de Golf Federatie. Um, En, en ja, wat voor jaar is het nou geweest? Een superjaar of, of een mooi jaar. Hoe zou je het willen omschrijven? Uh, mooi jaar. Want uh, als je super doet, dan wordt het moeilijk om beter te gaan. En het kan beter. Maar we hebben wel hele mooie dingen gezien. Uh, Joost die een toernooi wint. Ja, is natuurlijk, Solheim Cup als je het over topgolf hebt, maar... de jong met de vrouwen. Ja, sorry, ja. Uh, je hebt, uh, ja, Tour School. Vijf jongens die hun kaart halen voor 2012. Ze dus kunnen een moeilijk jaar krijgen, maar ze hebben in ieder geval de kans om te gaan presteren. Kijk, als je naar uh, Ranier kijkt, uh, die, die, die was als amateur goed, is door een diepdal gegaan en klimt nu langzaam op. Maar het zal niet makkelijk worden om zijn, uh, voor hem om zijn tourkaart te behalen... En de lering die we eruit trekken is dat de begeleiding op het allerhoogste niveau beter moet. Simpel. Uh, en dat betekent dat je beter opgeleide caddies meestuurt met de jongens op tour. Hebben we die al? Uh, nee, morgen ook niet. Maar dat moet volgend jaar wel het geval zijn. Uh, op het allerhoogste niveau tellen de kleine, de kleine details. En uh, nou, daar moeten we nu in gaan investeren. En ik ben ervan overtuigd dat als we dat doen, dat ook uh, ja, de Rainier Saxons van deze wereld... Uh, ja, makkelijker een tourkaart gaan halen en vanuit die positie uiteindelijk de rankings op gaan klimmen en toernooien gaan winnen. Je bent in functie, je bent de directeur, dus luchten blijven lijkt me een vereiste. Nou, in ieder geval uh, tot en met de uitreiking en, uh, en kort daarna. En als het groepje steeds kleiner wordt, dan, uh, dan neem ik misschien mijn derde biertje. Met uh, I Wanna Be the Only One. Ik zit op twee monitoren te kijken. Bij Twente wordt nog niet gevoetbald. En in Engeland wordt er een hartstochtelijke wedstrijd gespeeld tussen de Spurs en Chelsea. Tussenstand na 44 minuten 1-1 en Van der Vaart doet daarmee. We gaan even door met marathonschaatsen. Marathonschaatse Rob Harders heeft de Superprestigemarathon marathon in Biddinghuizen gewonnen. Hij finishte weliswaar als tweede achter Gary Heckman, maar die werd gedisqualificeerd. Heckman droeg geen enkel bescherming. Hadders had uh, ook al de leiding in het algemeen klassement. Bij de vrouwen ging de overwinning in Binnenhuizen naar Mariska Huisman. Mirai Rijtsma werd tweede en is eerste in het klassement. En Excelsior heeft Moussa Kalis voor 2,5 jaar gecontracteerd. De aanvaller traint al een paar maanden mee met de Rotterdammers. Kalis speelde in het verleden voor Sparta en FC Dordrecht En zijn laatste club was het overbekende Targumouros uit Roemenië. Daar vertrok hij omdat hij, merkwaardig genoeg, zijn salaris niet kreeg. Het is nog steeds een beetje rustig in Enschede... maar het geeft hem wel de gelegenheid om even met de twee verslaggevers... de plekje, Jeroen Elsof en Ronald van der Geer te praten. Waren het niet, denk ik, dat ze nog aan de knakworsten zitten? Want uh, we horen nog niks en dan kan je maar niets beter doen dan muziek draaien. Miracles, maar zeker van Smokey Smoky, Smoky Robinson met Going to a Go-Go. We beginnen aan de tweede helft uh, daar in Enschede. Knakwortjes zijn genuttig, heren zitten op hun plaat. Jeroen Elshoff en Ronald van der Geer en ik wens Mark van Bommel een rustige rit naar huis. Ja. Is, is dat laatst een codewoord? Ja, want die belde de, net, want die vroeg zich af of jullie echt knakworst aan het eten waren. Nee, weet ik niet. Ik vind het overigens niet verbazingwekkend dat jouw favoriete nummer van een, uh, van een band Smokey is. Nee, nee, ik leg er ook enigszins een nadruk op. Nou, concentreer op de wedstrijd. de 0-0. Ronald, bal uh, balbezit is uh, in de eerste minuut van de tweede helft voor uh, PSV. Geen wissels en PSV levert gelijk in. Dat kan Twente in de eerste minuut van de tweede helft gelijk een kans opleveren. Als Chanty de bal doorgaat geven aan Cornelissen. Komt hij tot een voorzet of steekt Strootman zijn been uit. Die doet dat goed. En dus is uh, de ingooi aan de rechterkant van het veld. Halverwege de helft van PSV voor FC Twente. Zoals gezegd geen wissels 0-0. Beste kansen in de eerste helft geweest voor PSV. Maar Michailov is de uitblinker aan de kant van FC Twente. Dat nu gegooid heeft richting De Jong. Maar daar staat ook Marcelo die de bal wegkopt. En dus mag Twente opnieuw gaan gooien. Een meter of tien terug halverwege de helft van PSV. Dat heeft Cornelis inmiddels gedaan richting Chatli. Chatli krijgt de bal dan terug van Cornelis. Wordt hij richting het strafstorpgebied gestoken richting De Jong. Maar daar zit Marcelo tussen. En dus kan Mertens de bal diep geven richting Matafs. Dat is een heel aardig idee... De uitvoering is wat minder, want die bal gaat rechtstreeks over de zijlijn. En dus weer een ingooi van fc Twente aan de rechterkant. Cornelissen zegt dat is mijn klusje als Wiskov met die bal aan de zijlijn staat. En dus gaat Cornelissen inderdaad ingooien. Dat doet hij een meter of tien voor de middenlijn. Aan diezelfde rechterkant richting de Jong. De Jong wil dan in één keer pasen richting Chatli. Daar zit PSV weer tussen. Sterker nog, PSV zit er niet alleen tussen, maar neemt het balbezit langdurig over. Nu aan de rechterkant met Labiat. richting het rasselgebied gaat. Achtervolgd door Team Dalli. Even inhouden. Weer terug naar Manolev. Manolev wil de bal dan. Nee, doet dat ook omdat verder niet aan kan, richting Wijnaldum spelen. Die gaat richting de cornervlak, draait dan weer terug en levert weer in bij Labiat. Labiat terug op Maneleuf. Het inschuif is van De Rijk, die eigenlijk wijst dan, leggen maar terug op Marcelo. Dat doet Maneleuf dan ook. En zo verplaatst PSV de bal naar de linkerkant van het veld, waar Willems inspeelt op De Rijk, die ingedribbeld is en inmiddels 20 meter over de middenlijn staat. En naar de rechterkant speelt. Daar staat Labiat. Labiat krijgt Maneleuf rechts over zich heen, maar kiest voor de weg binnen door. Heeft 1-2-3 schaar in huis voordat hij Mertes aanspeelt, maar de bal op Wijnaldum is te hard, veel te hard. Dan is er wat irritatie onderling tussen Wijnaldum en Mertens. Omdat die combinatie door beide eigenlijk niet begrepen wordt. En uh, ja, dat is zonde. Want daar op die positie rond het strafschroepgebied had het beter gemoeten voor PSV. Dan had er, er misschien een kans uitgekomen. Nu niet. In de 48e minuut is 0-0. Ik zie Rutte praten, maar ik heb eerlijk gezegd geen idee tegen wie en waarom. Ik denk dat hij jouw gedachten deelt dat daar misschien wel iets uit had kunnen komen. En dat gebeurde niet. reden voor Rutte om inderdaad even van zijn zetel op te staan. En wat mensen toe te spreken. PSV heeft inmiddels wel weer gewoon balbezit. Twente heeft het heel even gehad. Maar PSV neemt weer over. Strootman terug naar zijn laatste linie. Nu wordt er gejaagd door Jansen en de Jong. bal gaat terug naar Isaacson. Maar even zo snel eigenlijk weer door PSV verplaatst naar de rechterkant. Waar Timothy de Rijk nu een zee van ruimte heeft om meters voorwaarts te maken middenlijn over te gaan en dan vervolgens maar eens te denken. Ja, daar gaat bijvoorbeeld een man diep, dat is wijnaldum Die speelt de bal het gebied in. Labiat zou gevaarlijk kunnen worden, maar kunnen. Omdat Michailov ertussen zit, kan het niet meer. En dus heeft de Bulgaar de held van de eerste helft. Want de PSV de grote kansen in het eerste bedrijf. Maar vond telkens weer Michailov op de weg. Deze Michailov is dus de held van de wedstrijd tot nu toe. Na 48 minuten is het in Enschede nog altijd 0-0. Het is eigenlijk totdat die eindpaas, die laatste paas in het strafschopgebied van Michailov. ...voor PSV een keer goed verloopt. Want uh, de enige die zichzelf kan verwijten... ...dat het geen uh, ultieme kans creëert, tot nu toe... ...is eigenlijk PSV. Daar heeft Twente weinig mee te maken. PSV dat gewoon slordig is in de afronding. Of in de laatste paas. Balbezit voor Marcelo. Aan de linkerkant van het veld, nu uh, op de aas, ...speelt hij rechts de Rijk aan, de Rijk. Die dribbelt over de middenlijn. Heeft Manelev bij zich. Manelev aangespeeld. Die kan de bal terugspelen. Omdat hij onder druk wordt gezet door John. John die aan de linkerkant staat. Aan het begin van de tweede helft. En Chatley aan de rechterkant. Maar Marcelo de bal heeft in de middencirkel. In de middencirkel kijkt hij om zich heen. Waar is Strootman aan speelbaar? Dat is hij niet. Dus moet de bal naar de Rijk. De Rijk weer terug naar Willems. Zo moet Twente toezien hoe PSV de bal rondspeelt. En Willems nu goed hard inspeelt. Op Matas, Matas draait weg bij Douglas. En komt ook voorbij Wiskaroff. Voordeel gegeven. Want het was een overtreding van de aanvoerder van Twente. Maar Vink laat door. Labiat, Labiat met Tindalli. Tindalli is hij nu kwijt door de goede kapbewegingen van Labiat. Dit ziet er goed uit. Die komt hij komt tot schieten? Nee, omdat hij goed verdedigd wordt door Ver. En zo kan Wiskelhof uiteindelijk overnemen. Zo blijft het bij dreiging voor PSV zonder dat er iets uitkomt. Tenter komt er eigenlijk ook weer niet uit. Want die bal van Wiskelhof wordt onderweg weer aangeraakt. Die bal is dan onderweg naar voren door Matas. Blijft er dus slechts een ingooi over voor de Tukkers. Tindalli gaat dat doen aan de linkerkant. Richting de Jong. Die wil dan doorkoppen. Nou, kopt eerst door op zichzelf. Komt dan in een duel met Manolef terecht. Dat wint hij. Maar uiteindelijk is het toch de lachende tweede, um, Wijnaldum, Die vervolgens wel weer met een actie langs Brahma gaat. Maar dan ook weer de bal kwijtraakt. Vervolgens raakt hij de jongen weer kwijt. Dan wordt er een overtreding gemaakt. Maar niet gezien. Dat zag jij wel, denk ik. Nee, bij jou ook. Nee, maar mijn oog was <laughs> omdat Manolev John door de benen speelde. Op een fraaie manier. Dat kan Manolev namelijk ook. Hij kan een hoofd verbrutsen. Maar dit zo af en toe ook. Ja, dat, dat zag ik niet. is zat het hoofd van de slag van RV Oost voor op dat moment. Gelukkig ben ik. Hè? Gelukkig Gelukkig en heb ik daar het oog naast me. En heb ik jou nu verteld. Ja, dat is wel even <laughs> anders geweest de laatste weken. Maar goed, de zit voor PSV. Aan de linkerkant van het veld met uh, Mertens. Mertens die Cornelissen kan opzoeken of kiest hiervoor om Toyfoon in de Toivonen gaat uithalen. Toivonen goed schoppen En weer is het Michailov die dusdanig redt dat Matafsen in eerste instantie niet aankomt in de rebound. Maar de aanval loopt door van PSV met Toivonen die uit de draai gaat schieten. Maar geblokt wordt door Douglas. En uiteindelijk kan dan Brahma opruimen. Maar wat een paniek achterin bij Twente. En weer kan PSV niet tot score komen. En zolangzemand kan je je afvragen of PSV straks niet tegen een klap op gaat lopen aan de andere kant. Omdat die wet opgaat Dat als je zelf de kansen niet maakt. De tegenstander op een gegeven moment wel eentje gaat krijgen. Zover is het nog lang niet. Maar wel is het weer een kans nu voor Toivonen En daarna in de rebound voor Mertens. Maar weer is daar Michailov voor FC Twente. Die alles heeft. Zag niet hoe Het zag er niet allemaal geweldig uit. Maar heeft hem te pakken. Maar wat een vrijheid voor Toyvonen tegen dat PSV Twente af en toe stuk speelt. En men terecht de mensen van PSV niet meer kan volgen. Inmiddels is er een vrije trap genomen. Omdat de uitbraak van FC Twente leidde tot een duel tussen De Jong en Marcelo. Overtreding van Marcelo. Wel slim gemaakt. Nu over Twente in de buurt van het strafschopgebied van de PSV waar de Rijk de Jong aftroeft en Wijnaldum vervolgens zorgt voor de uitbraak van PSV. Ja. Die bal komt tussen Labiat en Manolev in. En die denken beide van elkaar, die gaat er wel naartoe. Nou ja, dan gaat er niemand naartoe en rolt de bal dus gewoon over de zijlijn. Dag PSV, hallo Twente, want dat heeft weer het balbezit. In de middelste minuut 52 van deze wedstrijd met Wiskerhoff. Helemaal aan de rechterkant, nog wel op zijn eigen helft. PSV wat stapjes terug. Bal gaat naar Douglas, die staat 2, 3 meter voor zijn eigen strassopgebied. Tindalli aangespeeld, die wordt weer opgejaagd door Labiat. Dus moet het weer terug naar Michailov, die is dat rondspeler zat. Lange bal vervolgens van hem op het hoofd van Marcel. En dan is het Jansen die dan weer op Twentse helft het balbezit herstelt... voor de Tukkers met Wiskorhof en Chatti. Vindt Labiata Labiat aan de kant van PSV tot nu toe eigenlijk de minste. Gelukkig heeft Rutte daar straks eventueel nog een optie voor. Hij heeft Germain Lenz nog op de bank... Het zal me niks verbazen als uh, over enige tijd Rutte ervoor kiest om Lens van die bank te sturen voor een warming-up en eventueel voor een invalbeurt. Dat is nu nog niet het geval. De enige, als ik het van hoog goed zie, die warm loopt bij Twente. Dat is Landzaad. Goed hoor, Arend. Ja, ja, zeker. En uh, Landzaad is dus bezig om zich voor te bereiden op een invalbeurt. Zover is het nog niet. Vrij trap is voor Twente na een overtreding van uh, Marcelo. Omdat uh, Jansen daar die vrije trap afdwingt. En de vrije trap gaat zo meteen genomen worden. Ik vrees dat we dat niet meer gaan redden. Want u hoort uh, de tune van Langs de Lijn lopen. We gaan naar het nieuws. Het staat 0-0 in de golfsvesten tussen Twente en PSV. PSV beter de meeste kansen. Maar dus nog geen doelpunten hier in deze bekerwedstrijd. En nog uit Langs de Lijn. Op 1. BNN presenteert de luisterfilm Mama Tandoori... naar de bestseller van Ernest van der Kast. Hilarisch. Of, of al in Delhi! <laughs> Ontroerend. Was ik als jongetje maar in Bombay gebleven. Meeslepend. Het ruikte naar de keuken van mijn moeder. Rode pepers, karamassa. Mama Tandoori, zaterdagmiddag om half vijf. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. Mevrouw Smulders.